Dit van der Linde met het NOS-journaal. Bij het zomercarnaval op de Koolsingel in Rotterdam is geschoten. Volgens de politie raakte er niemand gewond en is de verdachte ervan doorgegaan. Bij het traditionele zomercarnaval is het bomvol in de binnenstad. 25 carnavalswagens met dansers trekken door de straten. Op dit moment is er nog niet meer bekend over het schieten. In Thailand zijn zeker tien mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkopslag. Het gebeurde in een dorp in het zuiden van het land. Zo'n 100 huizen in de buurt van de opslag zijn beschadigd of verwoest. Minstens 118 mensen zijn gewond geraakt volgens de autoriteiten. Waarschijnlijk liggen er nog mensen onder het puin. De explosie is vermoedelijk veroorzaakt door werkzaamheden in de opslag. De EU zet voorlopig alle financiële hulp voor Niger stil. Militairen kondigden woensdag aan dat zij de macht hadden gegrepen in het West-Afrikaanse land. Ze houden de democratisch gekozen president sindsdien vast. De Europese Unie erkent de nieuwe machthebbers in Niger niet. Polen waarschuwt voor Wagner-huurlingen die de Europese Unie in proberen te komen. Volgens premier Morawiecki hebben zo'n 100 huurlingen in Belarus zich verplaatst naar de stad Grotno, dicht bij de grens met Polen. De premier zegt dat de situatie steeds gevaarlijker wordt. Hij vermoedt dat de militairen zich voor als grenswachten en mogelijk zelfs als migranten om de grens over te kunnen steken. Leden van het Wagner-leger zijn naar Belarus gegaan na de opstand van hun leider Prigozhin enkele weken geleden. Bij de restauratie van een eeuwenoude boerderij in Eindhoven is een pot gevonden met 317 zilveren munten. De oudste munt komt uit 1680 en de meest recente uit 1824, meldt de gemeente Eindhoven. De munten zijn weinig waard omdat ze zwaar beschadigd zijn, maar volgens de gemeente is de historische waarde groot en er komt een tentoonstelling. Het weer, zon en enkele buien. Vrij veel wind en ongeveer 22 graden. Vannacht is het droog en een graad of 13. Morgenochtend een bui, verder zon en veel wind. S'avonds meer regen en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Lekker uh, gauw van Emil Hartkamp en blijf nog even hier. Uh, welkom bij het tweede uur van Entertainment for you. Dus ja, nog eventjes uh, niet weggaan. We zijn er nog een uurtje en uh, we gaan sowieso de driehoopbedrij bedrijven flatheid rijden straks. En uh, ja, daar zit ook wat, uh, wat leuks in. En uh, nu gaan we verder met uh, Frans en Sineke. En uh, ja, ze hebben het over de zevende hemel. En als je zit te eten, is makkelijk. Als je hebt gegeten, dat het u wel mogen bekomen. En ben je nog onderweg? Nou, ga opschieten dan. Wat ik jou al jarenlang had willen zeggen, heb ik nu sinds kort gedaan. Want we zijn nu samen, ik was het niet vergeten, maar jou nu wel zeggen kan. Woorden heb ik echt van jou, ook niet meer nodig, nee. Safety. Daar is dan het duo Frans en Sieneke en ze hadden het over de zevende hemel. Hé, hey, um, ja, we gaan een verzoekje doen. En uh, dat verzoekje wordt aangevraagd door Miranda uit Rotterdam. En uh, ja, je wilt een plaatje horen voor, ja, voor ons hier al in de studio. Voor mij um, de en de wederhelf. En ja, ik heb genomen Great Balls of Fire van uh, Jerry Lee Lewis. You check my nerves and you rattle my brain. Then about the love drives a man insane. You broke my wheel, but what a thrill. Couldn't hit the ridge and greetin' balls of fire. I left the love, thought I thought it was funny. But you came along and you moved me, honey. I changed my mind, this love is fine. Couldn't hit the ridge and greetin' balls of fire. Kiss me, baby. Ooh, it feels good.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 And rip all the zo dat hier dan Jerry Lee Lewis in de uh, Great Balls of fire, aangevraagd door Miranda uit Rotterdam. En dankjewel nogmaals daarvoor. En uh, Michel uit Rotterdam die vraagt ook een plaatje aan. En uh, ja, eigenlijk wilde hij de helikopter. Maar ja, die heb ik helaas niet. Ik heb wel de cowboys en de Indianen.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 Oh Molly, girl, I like girl face, and Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody. Zoan, hoblad, oh, oplaada. Oh, en dat was die een Mr. Cowboy. En uh, ja, we gaan naar Tom Kranen, want die hebben we aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond Tom. Hoe is het? Goedenavond. Ja, maar prima, dat is al. De, de, de tonnetje schijnt weer, dus het is uh, weer prima. Ja, ja, want het is, het is echt uh, een beetje blabbig geweest hè, afgelopen week. Ja, het is, uh, het is voor de zomer niet heel goed. Ja, nee. ik, ben in ieder geval, ik ben een grote hookoort dus voor mij is het niet heel erg. Ah. Dat is, uh, dat is minder dan. Ja, tenminste, dit weer is dan prima voor jou, toch? Dit is voor mij perfect, ja. ja, ja, ja. Perfect. Al, die, al die lange droogte is voor jou niks. Nee, dan loop ik heel nakter niets aan te doen. Ah ja. ah ja, tenminste, ik neem aan dat je daar nog wel een beetje uh, pilletjes of. Uh... Ja, zeker. Ik probeer het onderdrukken, maar natuurlijk, ja. als het heel erg is, dan, uh, dan helpen pilletjes of een neuspreetje ook niet meer. Nee, goed. Maar, uh, <laughs> ik bedoel, anders wordt het artiestenleven toch wel uh, erg uh, moeilijk. Ja, dan sta je met een dikke keel te zingen, hè. Ja, dat toch? Dat week nog te onderdrukken, daar komt een meestal op. Oh, ja, ah, daarom. Hé, hey, um, ja, we bellen natuurlijk vanwege jouw nieuwe single. Ja. En uh, die is getiteld een blik van jou. Ja, een blik van jou, ja. is dus ja. Weer inmiddels uh, anderhalve maand, denk ik, twee maand uit alweer. Ja, want uh, uh, hoe ben je op het idee gekomen, is dat... Uh, keek je naar je vrouw en dacht je van, ja... Nee. nee oh. <laughs> Of ze luistert mee, dan moet ik wel zeggen van wel, maar dat is anders. Maar nee, uh, nee, ik had een middel die lijntje in mijn hoofd. En uh, daar ben ik mee naar mijn producer Randy, wat sales gegaan. En die heb ik uh, ja, ben ik eigenlijk aan Nury. Hij heeft dat uitgewerkt in een uh, liedjesvorm. En we zijn daar gewoon de tekst op gaan schrijven en wilden we wilden dat een beetje algemeen houden. En dat is uh, een blik voor jou gehoord eigenlijk. Oké, okay, dat, dat, dat is eigenlijk gewoon spontaan. Ja, dat, uh, dat, bij ons gebeuren de meeste dingen gewoon spontaan, tussen mij en Randy. Dat ik gewoon uh, iets in mijn hoofd heb en dan uh, beginnen we daar gewoon op foto te borduren. Wat voor gevoel heb je erbij? En ja. met daaruit uh, schrijven een tekst. Ja, leuk, ja. Dat is een keertje ja. wat anders. Ja, want uh, ja, vaak uh, uh, ja, wordt, wordt er wel geschreven of, of, of een tekst of uh, een melodie en ja, wordt het door een ander uitgewerkt. Ja, nee, ik vind het proces zelf van een liedje maken ook heel leuk. Dus uh, het is ook een beetje dat je je eigen kindje geboren ziet worden, om het zo maar te zeggen. Ja. En uh, ja, nee, ja, van het begin tot het einde, daar ben ik gewoon bij. En uh, dat maak ik gewoon helemaal zelf. Ja, geweldig. Ja. Ja, ik bedoel, ja, daar mag je toch best trots op zijn, zeg maar. Ja, daar ben ik ook heel trots op, weet je. Het is, het is, het is helemaal van je eigen. En uh, ja, daar ben je dus extra trots op als het eenmaal op de wereld ingeslingerd wordt. En als je de reacties terugkijkt natuurlijk. Ja, ja want uh, de reacties zijn goed in ieder geval. Voor, de, voor ja. deze single. En uh, ja, ik bedoel, ja, niks anders dan lof, toch? Nou ja, daarom is het weer een leuke feestplaat die je in het rijtje bij mij kan uh, aansluiten. Dus ja. Uh, ja, wat ben jij zo'n feestbeest, Tom, of valt ja, <laughs> dat ja, ja, ik, ik ben maar lekker een feestje en dan uh, kan ik me wel uh, even maken, ja. Nee, ja. Ik ben wel een feestbeest, ja. Ah, okay. hey, en, we, we wel, wat ik dan wel benieuwd ben, je bent een feestbeest, maar uh, wat, wat voor muziek hou jij zelf van? Nou, ik, ben, ik ben wel een beetje een allesliefhebber, dus ik hou echt van Nederlandse popmuziek. Ik hou ook heel erg van uh, gewoon de jaren 80, en 90 muziek. Vind ik vind het heerlijk om naar te luisteren in de auto. Ja. Dus ik ben een beetje een van alles. En ik moet eerlijk zeggen, de feestmuziek luister ik in de auto dan weer juist minder zelf. Ja, ja de, nou ja, de, de, de naam zegt het al. Feestmuziek. Dus ja, ja. weet je, ja, dat, dan moet je toch met, uh, met een hoop mensen zijn. En dan samen kan je het uh, ja, gezellig maken, zeg maar. Ja, dan niet alleen, maar het scheelt ook heel wat boetes. Hè. Als je dan uh, een goede feestmuziek hebt en je begint een beetje door te trappen, dan dat scheelt dat weer een paar boetes. Ja, ja inderdaad. <lacht> nou, ja... <lacht> Uh, ja, ik, ik, ik vind het altijd wel prettig als, als je dan uh, muziek inderdaad in de auto op hebt staan uh, ja, die eigenlijk een beetje uh, stimuleert om uh, ja, toch wel een beetje, eigenlijk stiekem een beetje de roekeloos te gaan rijden. Ja, nou ja, ik ben meestal iemand die probeert te relaxen in de auto. Ja. En uh, dan lekker even een momentje te pakken om lekker naar muziek te luisteren, maar wel een beetje op het verkeer te blijven letten. Maar uh, ja, feestmuziek zeg ik altijd en dat wat je net zegt, dat luister gewoon liefst lekker op een feestje, zodat nou, ja. het gezellig is. Ja, inderdaad. Hey, uh, ben jij stiekem al uh, met, met iets anders bezig? Ja, sterker nog, we zijn, al, we zijn proberen ze ver mogelijk vooruit te werken. Dus we hebben al iets klaar liggen wat in november waarschijnlijk uit moet gaan komen. Uh, dat heeft ook met een knipoog naar de carnaval te maken. Dus dat, dat, dat komt in november uit. En we zijn ook alweer in het studio bezig voor volgend jaar. Dus we zijn eigenlijk een beetje lekker vooruit te werken. Ja, dus je bent eigenlijk met het nummer bezig wat, uh, wat je in november uitbrengt. Uh, ja. Maar eigenlijk een beetje algemeen is, wat je dus ook op, uh, op carnaval kan draaien. Nou ja, dit, dit is wel met, qua tekst wel iets meer carnavalesk uh, gericht. Het is dus een beetje een grappige knipoogtekst. Ja, ja, ja. uh, uh, we willen daarna, daarnaast ook nog in het begin fontje ergens een nieuwe, nieuwe groene single uitbrengen. Ah oké. Sta jij nog ergens op podium deze zomer? Nou, dit is zomer. Ja, ik heb een vrij drukke zomer. Ik ga vanavond naar Den Helberg. Dus uh, voor mij lekker twee uurtjes lang terug richting uh, het noorden. Ja. Uh, dus ja, ik, ik, overal nergens als mensen in de gaten houden tomkranen.nl, anders staat alle informatie. Ah, oké, okay. en anders kunnen ze altijd nog via Facebook en uh, uh, Instagram. Instagram, noem het toch gek niet, ik kan hem overal vinden. Ah, oké. Okay. En dan is het uh, niet uh, Tom met T-O-M, maar Tom met T-H-O-M. Ja, en C-R-A-N-E -A voor de achternaam. Ja, want anders zetten ze een A neer. Ja, op de of k n <laughs> ja, ja, goed. Eh, ja, waarschijnlijk komen ze er toch wel als ze dat eh, op, op uh, Google eh, indrukken. Vast wel, vast wel. Ja, daar ja. zijn we niet zo heel veel. Dus. Ik heb het nog niet geprobeerd, maar. Daar ja, zijn we. Gelukkig niet? Zijn er, Tom Kramers zijn er niet zo heel veel uh, in Nederland. Nee, nee daar, daarom eh, ik ga ik ervan uit dat hij eh, dan alles, eh, alles weergeeft. Dat komt vast te goed. Hé hey, Tom, ik zou zeggen, als jij hem aankondigt, dan ga ik hem uh, inzetten. Komt helemaal goed, beste luisteraars, luisteraars. Mijn naam is Tom Kaan en dit is mijn nieuwste single, Het Blik van jou. Hey Tom, dankjewel en een heel ja, goed weekend. Goed. Jullie ook en tot de volgende keer. Hey, tot de volgende keer en uh, hoi, hoi. Ja, veel succes vanavond Het Komt helemaal goed. Oké, okay, hoi hoi. Vanaf dag 1 viel er nooit meer alleen. Waar kwam jij ineens vandaan? Ik had je overal gezocht, maar nooit gekregen wat ik zocht. Daar was jij, nu zoek toch voorbij. Jullie zomaar mijn leven in. Jouw mooie ogen, die mooie lach. Ik We lopen langs het strand en ik pak je hand en stel je dan de vraag, wil je levenslang met mij of gaat dit avontuur voorbij? Een lange, twere nacht, wie had dat ooit gedacht? Een droom wordt werkelijkheid, het is nog niet voorbij, want weet je... Sweetie Roosu, en ja, dat was hij dan. Ja, Jan Smit en Damaru. En ja, ik heb een tuintje in mijn hart. Hey, um, wat gaan we doen? We gaan een plaatje draaien. Die wordt aangevraagd door Jeroen. Jeroen, leuk dat je luistert en leuk dat je er weer bij bent. Je wilde graag een plaatje horen van Gratdame en Zuiverhart, maar dan de zomerversie. En hier is uw versoeplaat.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 Wat een vriend was jij van mij, tenminste dat is wat je steeds tegen me zei. Want je had geen zuiver hart, bij de en ik ben erin niet gelopen. Ach, ik was zoveel weg, en wat vond ik meer dan hopen dat je eerlijk was. Zuiverhart van Graddame hier bij ZFM Entertainment View. Blijft er lekker bij, want zo dadelijk natuurlijk de driehoberij van Fred Heijn. Maar eerst nog eventjes een nummer van Bertha Verbeek. En uh, zij covert uh, het nummer van uh, ja, Rita Hovink. En uh, draai je om. En ja, de, ja inmiddels al uh, ja, heel lang geleden. Uh, 19, ze, nee, 1979 is zij overleden inderdaad, Rita Hovink. Deze dame uit... Uh, hier uit het noorden natuurlijk. En uh, ja, we gaan hem gewoon luisteren. Ik wil er nog veel meer vertellen, maar uh, nou, dat komt nog wel een keer. Er is iemand die verdrietig is om jou. Die zich afvraagt, waarom, waarom moest dan nou?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 en snel vergeet Een stapel is op jou Je bent haar vet Draai je om Draai je om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 Blijf bij. Een mooie cover van uh, Rita Hovink. En uh, ja, deze dame uit, uh, uit Beverwijk, ja. En, uh, ja. 1979 overleden op 35-jarige leeftijd. En uh, ja, dat, uh, dat, uh, ja, dat is een triest leven in ieder geval. Maar goed, uh, we gaan uh, verder met uh, Julio Iglesias En hebben over over Poko de Twaamor. Blijf er lekker bij, hè? Want uh, zometeen de drie op een rij... Van Fred Heij. En wat zal daar weer in zitten? Dat hoort hij dadelijk. Nun pensamiento yo apenas lo creía, recuerdo. En me encuentro solo en mi melancolía El creer que soy aún parte de tus sueños Me devuelve la lejiria Por un poco de tu amor Por un trozo de tu vida La mientera yo te la daría Solo a ti por un poco de tu amor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 Drie? Drie op een rij van Fred Heijs. Na een hoop uh, geweld zijn we weer terug met, uh, ja, dit was dus uh, de drie op een rij van Fred Heij. Zo is het. En uh, ja, we begonnen natuurlijk met de en uh, ja, Jukebox ju Jive. En uh, als tweede natuurlijk Gloria Gaynor en I Will Survive. En als laatste natuurlijk uh, The Tramps met uh, Disco Inferno. Even kijken, we gaan weer terug naar het Nederlandstalige en dat doen we met Marco Bassato en hij heeft het over Laat het los. Laat het los Het is al zo lang Maak een nieuw begin, als een koele wind door je hart, laat het gaan, je bent al moe gestreden, rust maar even uit en kijk vooruit. Zoveel om te geven en zoveel om voor te leven Als je loskomt van de eenzaamheid Blijf niet kwaad op het verleden, maar wees dankbaar voor het heden Zit je tranen en je zorgen opzij En je maakt jezelf vrij Alleen of met mij Mark yourself back het los. Marco verzaten hier bij Entertainment for You. Dimitri van Toren en Hey Kom Aan. Hey Kom Aan, blijf niet staan en loop me achterna door de straat of het plein met je heen. met je anti-help, je laatste geld.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 We was hier dan, hey aan en dat allemaal van Dimitri van Toren. En ja, we zijn aan het einde gekomen. Zo, dat waren ze dan weer uh, twee uurtjes entertainers u. Hoop dat u ervan genoten hebt, en uh, ja, ik wel in ieder geval. Lekkere muziek. Ja, het zonnetje is ook een beetje gaan schijnen in ieder geval mag ook wel na een weekje hoop uh, water. Hey, ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En uh, graag tot uh, volgende week. Ja, nog een weekje. En dan uh, zijn we weer eventjes op vakantie. Dus volgende week nog eventjes. En uh, ja, dan zijn we er even een paar weken niet. Tenminste een aantal weken niet. Ik zou zeggen dan uh, een goed weekend. Geniet ervan. En tot dan.